Clemens Peters met het NOS Journaal. In Veldhoven in Noord-Brabant was vanochtend vroeg een brand bij twee zendmasten. En ook in oudenbos in dezelfde provincie stonden vannacht twee gsm-masten in brand. De politie gaat uit van brandstichting. De afgelopen dagen waren er ook branden bij zendmasten in onder meer Deurne, Rotterdam en Groningen. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn masten in brand gestoken. En er lijkt daar een duidelijk verband te zijn met complottheorieën... dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Wetenschappers spreken die theorieën nadrukkelijk tegen. Op Schiphol is vanochtend een repatriëringsvlucht geland... met Nederlanders die zijn opgehaald uit Nieuw-Zeeland. Het toestel zat vrijwel helemaal vol... KLM zegt in een reactie dat het bij deze repatriëringsvluchten... de prioriteit heeft om zoveel mogelijk Nederlanders terug te halen. Anderhalve meter afstand houden is daaraan ondergeschikt... heeft KLM afgesproken met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Oud-international Frits Flinkevleugel is overleden. De Amsterdamse rechtsbek maakte deel uit van een kampioensteam van DWS in 1964. Hij speelde ook elf keer voor het Nederlands elftal. Met DWS schreef hij historie door in het jaar na promotie naar de eredivisie direct kampioen te worden. Dat is sindsdien geen enkele club gelukt. Toen DWS opging in FC Amsterdam, sloot hij daar in 1977 zijn lange carrière uiteindelijk af. Frits Flinkevleugel is 80 jaar geworden. Een aantal zorgverleners heeft zichzelf opgesloten in een Haagse zorgwoning voor verstandelijk gehandicapten. Omdat er corona is uitgebroken, meldt de Volkskrant. In de woning werd bij drie van de vier vaste bewoners het virus vastgesteld. Ook medewerkers hebben het opgelopen, maar werkten ondanks de koorts toch door. De verstandelijke gehandicapten zijn volledig afhankelijk van hun begeleiders... en ze hebben het verstandelijk vermogen van een anderhalf à tweejarige. Het weer volop zon, dat is 19 tot 23 graden. Op de Waddeneilanden is het iets frisser. Morgen ongeveer even warm, maar dan ontstaan er wel stapelwolken... met in de namiddag kans op een stevige bui. Maandag wordt het nog maar 9 tot 12 graden en staat er een stevige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zijn ouders traden op met komische duetten. En Louis zong als achtjarige al op kermissen met zijn broer Hartog op de piano. En tot rond zijn dertiende trad Louis vaak met zijn zus Rebecca op. Beter bekend natuurlijk als Rika. Ook buiten de kermers deden ze dat. En na een ruzie met zijn vader ging hij als schochelaars mee naar Engeland. Maar kwam een jaar later en een illusie armer met een pak ervaring kwam hij terug. En met zijn zus Rika wist hij zich in plaats te veroveren buiten de kermerswereld. Namelijk in het Schoor.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 En trouwens, ik bedank nog eventjes score draaien... voor het staan van al deze boom, muziek. En nu Louis Davids. Janus, de conducteur sprak op een zomerdag, Marie. Ik ga morgen mis vakantie en ik zeg, daar ben je lijn We gaan van de vierduiten, is fijne week naar buiten. We gaan van de fooien, onze horizon vermooien. We gaan niet meer naar Zandvoort of naar scheveningen Daar zie je zoveel conducteurs.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 de bergen is het rustig en daar ben je vrij. Waar de topjes gloeien en de edelwijsjes bloeien, op de bergen kom je weer bij.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 en de edelwijsjes bloeien, op de barige kom je weer bij. Twee gelieven.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 Ze maar praten trekt me er niets van aan, want de misstap in het leven maken zo veelen. Haast iedere mens.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 waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot.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 Dat is je ware niet. Dat is je ware niet.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 Je hoeft alleen maar op te stappen en dan maar fietsen zonder trappen. Met een liter benzine ben je klaar, genoeg voor 100 kilometer karamar. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair.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 Waaronder Viva España en Harlequino. En in de jaren volgden, en toen de jaren volgden, nam het succes af. Maar ze bleven een graag gezien gasten in het Nederlandse snappelse En die grote heer van haar, en Viva España, die hoort in nu. Marina op CFM Zandvoort. Lokaal omroep CFM Zandvoort. Na die mooie, warme reis tot zonnige Spanje, vergeet ik alles. Ik denk alleen nog Spaans. Helemaal Kamerstraat van Roland. Ik draag enkel Andaluzische toiletten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 Mijn moeder zegt dat wordt me nu toch echt te maf Ik neem het af Young, I mean. Ik denk aan jou, eens op zee. Goed uit je ogen kan kijken. Dan ga je onderkennen het wezen des volks en dan ga je allicht vergelijken. Mijn studieobject nou beheers je niet gauw. Wat is grote levens op haar dan de vrouw? Ik heb bestudeerd ze zo grondig als het kon. In het zuiden en onder de tropische zon. Dat is from van Linden, dat is madre van Wien. Senora, zo schoon als Madonna's. De shopgirl van London, de pelt van New York. De geisha's, de kittige nonna's, bedenk hoeveel jaren die studie mij nam, voordat mijn conclusie tenslotte er kwam. De meisjes van wenen, die hebben dikke benen.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 The Angel says, Sir, I am so sorry. But for the next fox I'll already engaged, you another, Don't worry. La petite de mon martyr is lang niet zo bleu. Die zegt, temo thémotibe, ben, de mon vieux. And in Surabaya, zegt menige vrouw. Wanneer je de vraag ons, adieu, Tida Mau. And die van Berlin says, zo'n Flieber is schön. aber een foxt wat mijn freund is mir lieber. Die wiener in tanzen weer waard of vom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 ik kleep je glas één naartoe af, dat is de, de Engelse kijkt hier lang aan en zegt daarna: Alright boy. Tomorrow you'll we'll speak with papa. La vie de brie met vous, se mee. bon. Pour mon bras, me connaître. En in de Jordaan zegt de meid, handen thuis, ga je uit of ik sla je te pletten. Zo'n stuk erin, wat denk jij wel wie ik ben? Ga gauw in je graf staan, dan trap ik je erin. De...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 de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, doe dat, die hebben wat. Iets weeks en iets hards, maar ze hebben niets apart. Ja, alweer een plaatje van Louis Davids. Hij heeft er zoveel gemaakt. dat, uh, hè, Als ze allemaal gaan draaien, dan hebben we tekort aan uh, een uurtje radio. Louis Davids hoorde u met Meisjes van Wenen en daarvoor Ambiona.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 En de serie leveren een aantal populaire liedjes op, onder andere We zijn op de wereld op elkaar, te helpen niet waar? Het zal je kind maar wees als je elkaar niet meer vertrouwen kan en vissen. En de serie won in 1970 de gouden televisiering. En dat nummer vissen vind ik toch zo'n leuk nummer. Wordt Adele Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongenwaard met het nummer vissen.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 Wat heeft de baas een lieve bruid? Ilona, Ilona, doe zegt nu spoedig ja. Op red en wederzijds echt is dan